Het is 8 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Bij het vliegtuigongeluk van gisteravond op de luchthaven van San Francisco... zijn twee Chinese passagiers omgekomen. Ook zijn zo'n tientallen mensen gewond geraakt... van wie sommigen in kritieke toestand zijn. Het toestel verongelukte tijdens de landing. De Boeing 777 van ACNA Airlines maakte een vlucht van Shanghai via Seoul naar San Francisco. Aan boord waren er ruim 300 mensen. Het lijkt erop dat het toestel te snel daalde... Het vliegtuig moet de grond voor de landingsbaan hebben geraakt... verloor eerst een staart, daarna wielen en een deel van de vleugel. Het ligt naast de landingsbaan en is uitgebrand. Waarschijnlijk waren de meeste mensen al uit het vliegtuig... toen het toestel in brand vloog. De benoeming van Mohamed El Baradei tot interim-premier van Egypte... staat op losse schroeven. De Noorpartij, de op een na grootste islamitische partij van het land... heeft onoverkomelijke bezwaren tegen de liberale politicus... De partij trekt zijn steun aan de regering in als de benoeming wordt doorgezet. Er waren berichten dat El Baradij gisteravond zou worden geïnstalleerd. Maar kort voor middernacht verklaarde een woordvoerder van interim-president Mansour... dat er nog niemand is benoemd en dat ook nooit zeker is geweest... dat El Baradij de post zou krijgen. De moslimbroederschap van de afgezette president Morsi... heeft voor vandaag opgeroepen tot nieuwe demonstraties. De beweging wil net zo lang protesteren tot Morsi weer president is. Gisteren vielen verspreid over het land zeker 36 doden. Dit weekend zijn er op ongebruikelijke plaatsen en tijden files. Door wegwerkzaamheden stonden er vannacht files tot na drie uur. Op het hoogtepunt was het meer dan 25 kilometer in totaal. Vooral tussen Den Haag en Utrecht op de A12 moesten automobilisten geduld hebben. Ook op de A4 en de A10 werd gewerkt. Het zonnige weer leidt waarschijnlijk vandaag tot files richting de badplaatsen.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 Vijf tankwagons explodeerden. Door de enorme klap werd een deel van het centrum van het stadje zwaar beschadigd. Noord- en Zuid-Korea zijn er in principe over eens... dat het gezamenlijke industriegebied Kaesong heropend wordt. Een Datum hebben ze nog niet vastgesteld. In Kaesong werken tienduizenden Noord-Koreanen voor 120 Zuid-Koreaanse bedrijven. Het terrein werd gesloten in april... toen de spanningen tussen de buurlanden sterk waren opgelopen.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 Het afval is een gevaar voor vissen en andere dieren onder water. De schoonmaakactie duurt in totaal drie jaar. De netten worden hergebruikt. Een bedrijf maakt er badmode en sokken van. Het weer opnieuw zonnig, zo'n 25 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. En ook de komende dagen zonnig en zomers. Vanaf woensdag wat meer bewolking en iets koeler. Het blijft dan wel droog. Dit was het NOS Journaal.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 Is dat nou bidden? Is dat, hoe noem je ja, dat ook zo bij een kwikstaart? Fourageren. Hij probeert insectjes uit die gele bloempjes te halen. En ik zie ook door mijn lens dat hij in zijn snavel wat heeft. Dus dat is heel leuk. Dan zit hij zo in de lucht even als een kolibri te, te zweven. Bart Siebelink, fotograaf en schrijver van het handboek Natuurfotografie. Um, ja, Vliegende vogels in beeld brengen, dat is natuurlijk een, een, een kunst op zich. Ja, dat is technisch. Het is vrij moeilijk, vrij lastig. Je hebt een paar... Uh, uh, tips eigenlijk nodig. Uh, je moet veel beelden kunnen maken per ja. seconde. Dus snelle camera, snelle autofocus is belangrijk. En hoge ISO-waarden, zodat die sluitelheid lekker kort blijft... Dan heb je kans, als je veel beelden maakt, op één groeien. Oké, okay. nou ben je hier niet alleen vandaag om te fotograferen. We praten er straks over verder, dan geef je ons nog veel meer tips. Maar ook omdat wij op de website kunnen mensen foto's uploaden. En we zijn inmiddels aan de honderdduizendste. En straks maken we de nummer honderdduizend bekend. Maar dus, nou, maak jij nog wat plaatjes? Dan gaan we straks die nummer honderdduizend bekendmaken. gaat. Echt gaat. En daar, daar, daar, daar gaat, kan dat ook daar? Vliegend. Ja. Te laat, te laat, oh, te laat, te laat. Is niet alles weer. Oh, te laat. Goedemorgen. Nou, omdat het buiten zitten ons vorige week tijdens ons 35-jarig jubileum zo goed is bevallen. Uh, staat de presentatietafel ook vanochtend lekker buiten hierbij? Een bij je. rare brom. Ik hoor ook een rare brom. Ik dacht, ik negeer hem gewoon. Maar jij gaat er iets aan doen, zie ik? Of is dat omdat jouw, aan jou. Kijk, Menno loopt rond met een WZ, zo noemen wij dat. Dat is een mobiele zender en die stond nou, is iets te dicht. Bij de box en ja, dat helpt. Okay. Hij zet hem nu een stukje verderop en de brom is verdwenen. Wat ben je ook technisch? Nou, het is allemaal een beetje houtje je touwtje. We zitten hier natuurlijk lekker buiten. Het is nou echt de Provence, is er niks bij toch? Och. Nee, zeker. Um, nou, hier gaat nu alles voorspoedig. Uh, ook voorspoedig hier rondom ons met de uh, Flora en Fauna hier aan het naar de Miermarkt. Wat dan dat dode konijntje? Uh, ja, het ligt een, uh, een heel zielig konijntje. Het ligt er wel prachtig bij, maar ja, wel dood. Maar goed, eh, elders wordt eh, op de wereld wordt een en ander bedreigd. Zoals de blauwe rapunzel en de roodsnavelkeerkringvogel. Die laatste komt voor op Saba en wordt bedreigd door verwilderde katten. Verder in deze uitzending succesvolle krakeenden en eh, Zeeuwse moslim met illegaal paspoort. Wij zijn Janine Bring en Menno Bentveld en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Ja, voor de meeste journalisten geldt dat goed nieuws geen nieuws is. Maar eh, u kent ons, voor ons zijn al meer dan 35 jaar de positieve ontwikkelingen in de natuur het allerleukst. Nieuwe soorten komen altijd in de uitzending. En als er goede ontwikkelingen zijn, dan staan onze verslaggevers meteen te Okay. Vandaag een vogelsoort waar het fantastisch mee gaat. Thijssen schreef over de krakeend nog dat hij zeer zeldzaam was. Maar vanaf 1970 is deze eendesoort aan een enorme opmars bezig. En de afgelopen week kun je, kon je soms een paar duizend exemplaren tegelijk... op het Eemmeer of in de Biesbos zien. Joost Huizing gaat op krakeend-expeditie met Ruud van Beuzenkom van Vogelbescherming. Oh, kijk, daar komt een -eend. Een, twee, 2, 3, 4, 5, 6... Het zijn vrij late broedvogels. Ze broeden later dan wilde eend. En ze broeden heel graag in, in hoge ruigte, zoals hier. Een een rietachtig land? Ja, een rietachtig land. En, uh, hier worden ze niet uitgemaaid, zoals veel uh, eendensoorten in het boerenland. Ooit een vrij zeldzame vogel. En als ik zeg ooit, uh, in onze jeugd. Ja, zeker. In begin jaren zeventig. Toen broeden er uh, nou, nog minder dan een paar honderd paarden in Nederland. Dan. En als we nu geluk hebben, ja, het waait een beetje, dus we zullen wel geen geluk hebben. Maar als we geluk zouden hebben, zie je er nu hier achterom. Ja, op één plek. Ja. Waarom zitten ze dan in een groep? Is dat het begin van de ruitijd al? Ja, de krak en de mannetjes die verlaten het vrouwtje heel snel. Nog veel sneller dan bij andere enen, zodra het vrouwtje op de eieren zit dan uh, gaan de mannetjes weg en die verzamelen zich in groepen. In het begin zie je echt alleen maar mannetjes. die zijn dan nog in prachtkleed. En in de loop van de zomer worden de groepen groter en dan gaan ze ruien. En dat doen ze dus op plekken waar rust is en heel veel voedsel. Hoe komt het nou dat het goed gaat met die krakenend? Want er zijn er op sommige plekken nou meer dan die hele gewone, ordinaire wilde -eend. Ja, ja. Eigenlijk is dat een, een raadsel. Um, die krakend broedt ten eerste laat in het jaar... En in hoge ruigte. Dat is, dat is gunstig voor het broedsucces. Ja. Als je dat vergelijkt met vogels als slop eend en zomertaling... die het slecht doen, die worden heel vaak uitgemaaid. Die broeden vaak in het boerenland. Dat doen de in niet. Die zoeken die grote ruige gordels op, rietland, met rustige wateren. Daar gaan ze vaak zitten. Uh, het is ook een soort die heel erg houdt van, van echt heel voedselrijk uitroofwater. En dat hebben we natuurlijk de laatste decennia ja. heel veel gekregen. Dat we het water smerig hebben gemaakt, daar heeft hij van geprofiteerd. Nou, in ieder geval van het ontwikkelen van, van ruige vegetaties. Ja, dat, ja. Uh, dat zeker. En uh, ja, het is een soort die al tientallen jaren toeneemt. Hij komt oorspronkelijk uit uh, de, de grootste, belangrijkste broedgebieden liggen in Azië. En het zou ook te maken kunnen hebben met het ontginnen van grote moerassen daar. Maar ja. daar geloof ik zelf helemaal niet zo erg van. Pak uh, de telescoop even. Ja. We houden ze. We staan nu weer aan de rand van het Eemingen. Het is heel ondiep. Het is de eerste paar honderd meter. Het is maar enkele tientallen centimeters. Nou, zo ik ga even kijken. We zien wel allemaal stipjes, maar ja. misschien dat jij daar chocola van kan ja, maken. Ja, ik zie daar een groep krakken in de vliegen. Die komen van links en die uh, vliegen naar de Rietkragen. Dus we moeten denk ik nog even een stukje verder om ze ja. goed te zien. Een heel belangrijk kenmerk van beide geslachten is dat ze wit in de vleugel hebben. Een grote witte vlakken. Dat hebben de wilde eenden niet. Het mannetje heeft een zwarte snavel, hè? Het is donker grijs. Het ja, mannetje zwart. heeft een mooie zwarte-achtige snavel. Heeft prachtige kaneelkleuren prachtig kaneelkleur ook in de in de vleugel. Nou lopen we een beetje door, dat ruige rietland. Wat vlindertjes. rietgors in die ver. Hoorde jij die? Ja. Even stil zijn. Dat is hem. Dat is hem, ja. daar nou zien we een bruine kiekerdief. De blauwborstenbroeder Ik heb de baardmannetjes gezien. De jonge baardmannetjes. Ja, je, je gaat op zoek naar zo'n ja. zo eend. Je ziet van alles. Ja. Raven zitten hier ook. Alleen het wordt een beetje stil. Ja, het wordt stiller. Het is hier. zomer. Er gaat een groep van een stuk of twintig gouden ganzen. Dat zijn kuivenen, Die ruilen hier ook een grote groepen. Kijk, daar gaan we. Ah, daar gaan ze nu een groep. Ja. Nou, dertig. Ja. Hebben wij ze nou opgejaagd? Ja. Waarschijnlijk wel. We zagen ze niet eens achter de rietrand. Zo schuw zijn ze, ze horen ons en dan uh, vliegen ze zeg. alweer. Deze kunnen dus nog allemaal vliegen. En daar in de verte, daar zie je in de luwte van de rietkraag... daar zie je nog veel meer uh, watervogels liggen. Waarvan een groot deel krak eend is. Dat zie je? Ja, ja, heel ver. Ja. Dan komen we de hut in en dan is het toch maar beter om ietsje zachter te praten. Je hoort uh, jonge vuuten piepen, hè? In de verte, in de richting van de een, dan heb je de grote groepen. Oh, Ja, dat zijn er meer dan een paar honderd. Ja, schat. Even snel zo'n driehonderd. Die naam, hè? Krakend. Ik vermoed dan dat dat moet met het wat raspende geluid maken. Ja, dat klopt. Maar dat laat hij nu niet horen, hè? Nee, dat laat hij nu niet horen. Het mannetje maakt inderdaad een heel droog geluidje. Dat kan je inderdaad met wat fantasieus krak herkennen. En waarschijnlijk heeft hij daar zijn naam aan te danken. Maar dat geluid, dat doen ze in het voorjaar. Maar gelukkig zijn er allerlei opnames. En je bent zelf ook een bevlogen geluidenopnemer. Ja, klopt. Ik heb hele mooie geluidsopnames gemaakt van krak. Even luisteren. Dit was ook langs het Gooimeer. Dat was een groepje... Dat dan Baltsen was, meerdere mannetjes en vrouwtjes. En uh, je hoort ook hoge piepgeluidjes. Of fluitgeluidjes. En dat zijn ook de mannetjes. Mm. Fluiten is een... naar de vrouwtjes. Ja, Die fluiten ja. naar de vrouwtjes. Ja, dat doen wilde eenden ook trouwens. Ja. Voor de atlas van Nederlandse broedvogels worden nu ook de kraken onderzocht uiteraard. Alle broedvogels in Nederland. En het zou mij niks verbazen als we tussen de 15 en de 20.000 uit zouden komen. Broedpaar. En dat is veel. Want we zeiden het al. Ooit, 40 jaar geleden. Pak weg, 800.000 in heel Nederland. Ja, en Thijssen sprak zelfs over een zeldzame bloedvogel en doortrekken. Maar dan praten we over uh, 1929. Ja. Kunnen we er hier nog gewoon even rustig van genieten? Ja. Kijken door de telescoop, want ze zitten wel heel ver weg. Ja, ik zie ze inderdaad nu rust, zo so foerageren, niet? En er kwamen net allemaal groepen van links aanvliegen. vliegen, dus ik denk dat deze vogels nu allemaal van het gooien meer afkomen, want daar uh, heb ik gisteravond grote groepen geteld. En die doen zich daar te goed aan de fonteinkruiden. Ja. En dan komen ze hier gewoon uh, ja. rust, rusten. Uh, ja. Natuurlijk ook een vrouwtje Kuif, hein? die was aan het almeren, die zal ook wel jongen hebben nog. Dat zijn ook hele late broedvogels. Ik zie daar uh, nu dat is ook een mooie eend. Twee kroon eenden. Dat is een prachtig eend die sterk is toegenomen hier op de randmeer. En die profiteert ook van, het, uh, van de verbetering van uh, waterkwaliteit. En hier vlak naast gaan nu baardmannetjes zitten. Als we onze hoofd even om de hoek steken. Ja, daar zit hij. Nou, twee meter afstand. Dat is hè? Prachtig. Je kunt van zien de... dat dat... Die vogel rechts is een mannetje. Die heeft een zwart vlekje voor zijn uh, oog. En die heeft een oranje snaveltje. En die daar links niet. Zie je dat? Dat is een juveniel vrouwtje. Dus je kunt bij deze vogels, als ze jong zijn, kun je al heel makkelijk zien of het een mannetje of een vrouwtje is. En ze zaten ons gewoon even aan te kijken. Ja. En nu goed zijn he? ze weg. Ja. Ja, fantastisch. Mooi hoor. Ja. En daar het ruizen van het riet bij. Mijn ochtend is weer goed. Voor mij ook. We zitten hier aan het uh, naar de meer en we hebben een, een, een bijna van gochiaans uh, schouwspel voor ons. Want hm. uh, voor ons een heel groot grasveld. Het dat gras laat zich helemaal opgroeien. De maai is niet zo prachtig voor de insecten. En met een beetje fantasie zie je daar een korenveld in en daar komen zo de zwarte kraaien overheen vliegen. Dus uh, we waren even in Frankrijk. Het is echt super mooi. Even hoor. eh. uh, U hoort het eerste deel. Dat uit de Derde Symfonie in groot van de Bohemse componist Jiri Antonin Benda. De. Zwart-blauwe rapunzel. Ja, het is een plant met een sprookjesachtige naam. Maar het voortbestaan van deze rapunzel in Noord-Brabant hangt aan een zijden draadje. In de hele provincie zijn er nog maar een paar exemplaren van deze plantensoort te vinden. De laatste decennia is hij in heel Nederland ernstig achteruit gegaan plantendeskundigen van Floron proberen in Noord-Brabant... de resterende bloemen met de hand te bestuiven... en het daaruit voortkomende zaad op de juiste plekken uit te zaaien. Hennie Radstaak loopt met Edwin Dijkhuis van Floron... ergens in het natuurgebied De Mortelen, in de buurt van Bokstel. Ah, moeten we een slootje springen? Oh, hij is droog. <laughs> op uh, hoeveel plekken komt hij nog voor, Edwin? Als we weten, komt de zwartblauwe blauwe nog maar op drie plekken in Noord-Brabant voor. En dat zijn, ja, bij elkaar zijn het iets van 13 planten, dus het is echt wel 5 voor 12 voor die soort. En in heel Nederland, hoe zit het daarmee? Nou, in heel Nederland gaat hij eigenlijk gewoon achteruit. Ja. Het is een, een beetje een midden-Europese soort, dus met een heel klein verspreidingsgebied. En Nederland ligt daar een beetje aan de noordwestelijke rand van het areaal. En in Nederland komt hij eigenlijk alleen maar voor in Zuid-Limburg... en dan nog een beetje in het zuiden en oosten van het land op het zand. En dus van oorsprong kwamen er nog best wel een grote populaties voor in Noord-Brabant. En vijf jaar geleden schatten we het totaal aantal nog op enkele tientallen. En op dit moment, 2013, zijn er nog 13 bloeiende planten. Dertien bloeiende planten? Ja. en waarvan? In de ook... hele provincie Noord-Brabant? In de hele provincie Noord-Brabant. Dus we gaan echt iets unieks zien en iets bijzonders...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 Maar hier is hij verdwenen en daar hebben ze hem ook jaren uitgestoken. Dus dat is wel heel jammer voor zijn laatste planten. Hij is echt uitgestoken? Ja, hij is echt uitgestoken. Bewust? Bewust, ja. Dingen die heel zeldzaam zijn, die zijn heel gewild, kennelijk. Door mensen die hem dan in de eigen tuin zetten? Ja, ja. En, ja dat is eigenlijk toch jammer als het dan ten koste van, van de plaats gaat waar hij thuis hoort. Het is een kritische soort. Ja, het is een kritische soort, maar het is een heel bijzondere soort. En, het zijn niet alleen hele mooie bloemen, maar in de volksverhalen. En Als je vroeger een heks op televisie zag, dan ging ook die Rapunzel er altijd in. En die spreekwoorden, dan stond ze door zo'n papje te roeren, weet ik als kind nog goed. En dan ging ze Rapunzel, Rapunzel. Nou, en dat zijn toch die dingen die tot de verbeelding spreken. En ja, die natuur is er natuurlijk van alle kanten en ook voor ons om van te genieten. En dan zijn zo'n bepaalde soorten toch wel ja, heel aansprekend. Vroeger werd die ook wel verzameld hè, als groente. Rapunzel, zegt dan iets zeg maar, over de wortel. Hè. Dat is een soort, een soort raapje. En daar komt dus het naam rapunzel vandaan. Werd gegeten, De wortel werd gegeten. De wortel werd gegeten. Ah, rapunzel. Ja. <laughs> We gaan verder zoeken. Er wordt nu minutieus gekeken tussen het hoge gras. Zwartblauw, dat is de kleur van de bloem ook? Dat is de kleur van de bloem. Het is echt een hele mooie, donkere, donkerblauwe kleur. Ja, ah,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 De, de stempels van deze planten bestuiven. Hoe gaat dat in zijn werk? Kun je dat beschrijven? Want, nou ja, we, we kunnen het nu niet doen, we want ze zijn we... helaas uitgebloeid. Nee, dat kunnen we, kunnen we nu niet doen. Maar goed, de bloeiwijze bestaat uit een tros en er zitten allemaal bloemetjes in. Ja, en mooie, en... zwartblauwe bloemen. Mooie, prachtige, zwartblauwe bloemen. En dan gaat het erom dat je op het juiste moment de onderste bloemetjes die net open gaan.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 Hier hebben die bloemen aangezeten. Ja, wat je hier nog, nog, nog ziet zijn, zijn maar de, de, ja, de resten van de stijl. Ja, dus daar waar de stuif opgebracht is. En daar gaat zich nu het zaad vormen? Uh, ja, wat je dus hier tussen al ziet gebeuren, wat dan op, aan het opzwellen is, dat zijn dus de, de zaaddozen. Dus hier ja. zit zo meteen het zaad in wat we gaan verzamelen.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 Dat ze zwart rapunzel hebben of zaad ervan. Uit de provincie Noord-Brabant. Die moeten zich melden bij Floron. Ja, heel graag dan melden bij Floron. Die krijgen geen bekeuring dan, alsnog? Nee, die krijgen geen bekeuring. Meld u bij Floron met de zwart-blauwe rapunzel. Dat waren Henny Radstak en Edwin Dijkhuis van Floron. We gaan even luisteren naar Ster En dan het nieuws, gelezen door Martijn Nijhuis. Wat zullen we vandaag eens gaan doen?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 Op hollandtour.nl beleef je de leukste attracties van Nederland online. Ga naar hollandtour.nl. Tour schrijf je met OE. Ook energie uit zon, wind, water of uh, koeienpoep. Stap over op greenchoice.nl. De keukenhof, het Rijksmuseum en Madame Toussault online beleven. Ga naar hollandtour.nl. Tour schrijf je met OE. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. De twee mensen die zijn omgekomen bij het vliegtuigongeluk in San Francisco... zijn bij de crash uit het vliegtuig geslingerd. Reddingswerkers vonden de slachtoffers enkele honderden meters van de romp van het toestel. Bij het ongeluk raakten tientallen mensen gewond... van wie sommigen in kritieke toestand zijn. De Boeing 777 van ASEAN Airlines verongelukte tijdens de landing... De benoeming van Mohamed El Baradei tot interim premier van Egypte staat op losse schroeven. De Noerpartij, de op een na grootste islamitische partij van het land, trekt zijn steun aan de regering in als de benoeming wordt doorgezet. Er waren berichten dat El Baradei gisteravond zou worden geïnstalleerd. Maar kort voor middernacht verklaarde een woordvoerder van interim president Mansour dat er nog niemand is benoemd. En dat ook nooit zeker is geweest dat El Baradei de post zou krijgen. En de Rolling Stones hebben gisteren voor het eerst in 44 jaar... een concert gegeven in Hyde Park in Londen. Er waren 65.000 mensen op afgekomen. Het Stones concert van 44 jaar geleden was gratis, dat van gisteren niet. Op de Zwarte Markt gingen kaartjes van de hand voor omgerekend 2300 euro. Het concert in Hyde Park werd gegeven in het kader van de tournee 50 and Counting. Waarmee de Stones hun 50ste verjaardag als rockgroep vieren. En dat waren de hoofdpunten.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 Twee minuten over half negen geweest. De tijd voor onze columnist. En dat is deze week. Top, top. Onno Blom, neerlandikers en publicist, heeft zich weliswaar in zijn Leidse werkkamer ingegraven om aan de biografie van Jan Wolkers te werken. Gelukkig is hij heel af en toe bereid zijn literaire schuttersputje te verlaten en een vroege volgelskolom te schrijven. Bijvoorbeeld over zijn vorig jaar overleden vriend Gerrit Komrij en een van zijn honden. De kolom van Onno Blom. Die gaan wij beluisteren, zo direct. En terwijl wij hier... De tijd rekken uh, aan, tot Aan het naar de meer omkijken en uh, kwaad richting uh, Geert, onze technici. komt u eraan, Geert? We gaan even... En die staat lacht, dus ik denk dat het goed gaat nogmaals hier. De column van Onno Blom. Chaco. Gerrit Komrij overleed niet thuis in zijn slaap op het bed van Eierdon... zoals gezonde honderdjarige en in volle vredestijd, zoals hij ooit eens had gewenst maar na een kort ziekbed in het Onze Lieve Vrouwengasthuis in Amsterdam. Op 5 juli was dat precies een jaar geleden. Twee maanden voor zijn dood was hij vertrokken uit zijn huis in Villa Beira, een niemandsdorp in het hart van Portugal... met majestueus uitzicht op de Serra d'Estrella, het gebergte van de sterren. En in zijn hart wist hij dat hij zijn dorp nooit meer terug zou zien. Op 17 juli 2012 kwam Gerrit thuis... In een kist. De begrafenisondernemer uit het dorp had in de voorhal van het huis dikke wijnrode tapijten uitgerold en twee grote nepgouden kandelabers opgesteld waarop twee bibberige vlammetjes flakkerden. Kort nadat de mannen de kist steunend en puffend op Schragen hadden neergezet en Charles, 45 jaar, Gerrits levensgezel en grote liefde, zijn familie en vrienden vol verbijstering staarden naar het onbestaande kwam Chaco de hal binnenwandelen. Chaco is een van de honden, de grootste en de sterkste... voor wie iedereen altijd bang was geweest toen hij nog jong was. Met poten zo dik als wijnflessen en kaken als bankschroeven. Hij had de gewoonte om midden in de nacht... de deur van de logeerkamer open te duwen en daar op bed te gaan liggen. Niemand die hem dan daar weer wegkreeg, Zelfs wapperen met een biefstuk hielp niet. En de logé durfde een nacht lang geen vin meer te verroeren. Nu, in de koele hal, stak Chaco zijn neus in de lucht... snoof de lucht op en slaakte een diepe zucht. Daarna zakte die door zijn poten aan de voet van de kist. Urenlang is hij daar blijven liggen. Wie zijn klassiekers kent, denkt aan de hond van Odysseus... die als enige zijn baas herkende toen hij na twintig jaar oorlog en zwerven... in de gedaante van een oude man thuis kwam op Ithaca. Of aan het stenen hondje... Aan de voeten van het beeld van Willem van Oranje, op zijn graf in de grote kerk van Delft. Het hondje waarvan wordt verteld dat hij geen meter wilde wijken van zijn dode baas. Ik moest denken aan alle honden van Gerrit en Charles die hier waren komen aanlopen. Of door dorpelingen over het hek gezet omdat alleen die twee zotte Hollanders goed voor ze zorgden. Ik moest denken aan Julius, alias meneer de Bruin. Die zijn bijnaam dankte aan zijn geweldig geurende scheten. Ook Julius was oersterk geweest. Hij had meerdere aanslagen van de boeren op zijn leven overleefd. Charles had hem een keer een liter olijfolie laten drinken... om een stuk vergiftigd vlees uit zijn lichaam te spoelen. Ik moest denken aan alle honden die dood waren gereden... als ze vrolijk kwispelend het hek uit trippelden... en werden vermorzeld onder de wielen van het razende verkeer... op de enige weg die het dorp telt. Bloederige pannenkoeken op het asfalt met een wapperend staartje... Skunky, Ambrosia, Winnie... ze liggen allemaal onder een ruw brok steen begraven in de schaduw van het huis. Ik ben niet sentimenteel over honden, schreef Komrij ooit... maar ze laten me soms wel janken. Twee dagen later, op de dag van de begrafenis... zette Chaco het raderwerk opnieuw stil. Toen de doodskist op een oude handkar langs het huis knerpte... gevolgd door de lange processie van dorpelingen en begrafenisgasten die de zinderende weg van de kerk naar het kerkhof beneden aflegde, stak Jacot zijn kop tussen de spijlen van de balustrade van Gerrits werkkamer. Iedereen hield stil. Ook Jacot. Hij blafte niet, zoals anders, woedend of blij, naar alle mensen voor het hek, maar boog zijn kop. De danse uit de Quatre van de Poolse componist Moritz Moskowski. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. De echte eersteling van afgelopen week is misschien wel de wolf... die bij Luttelgeest in de Noordoostpolder werd doodgereden. Als het een wolf is tenminste, dat moet onderzoek nog uitwijzen. Luister naar een samenvatting van de andere meldingen... die op onze venolijn zijn binnengekomen. Uh, venolijn, u kent het nummer 035 671 338. Hoi, het aukje uit Delft. Ik heb deze week een heleboel rommeltjes gezien... De aardhommel vliegt al weken op mijn balkon, maar ik heb afgelopen weken ook de heidehommel, de akkerhommel, de boomhommel en een heel klein aardhommeltje, dus dat is waarschijnlijk de veldhommel. Hallo, met Joy uit Bel. Ik wilde even vertellen dat ik een jong winterkoninkje in de tuin had, die zat op de waslijn, roepend om zijn of haar ouders. En die keek me steeds maar aan, bleef heel lang zitten, net zolang dat ik wegging in plaats van dat hij wegging. Ik vond het zo schattig. Met Frater Willy Brodders in de beeld. Misschien is de dip van de vlinders voorbij. 1 juli zag ik namelijk een bruin zandoogje en een ikerusblauwtje. En nog heel apart, 30 juni is de laatste pop van mijn koninginnenpaasjes uitgekomen. Met Anneke van Heemstra uit Zwiep bij de Lochemse Berg in de Achterhoek. Vanmorgen vond ik op de vloer van onze schuur een prachtige vlindervleugel. Zwart met een blauwe weerschijn en witte banden. Toen ik hem voorzichtig omdraaide was de verrassing nog groter. Oranjebruin met witte banden en vlekken en een prachtige oogvlek. Mijn vlindergids bracht de uitkomst. De blauwe ijsvogelvlinder. Goedemorgen met Cocky Bakhuizen uit Middelburg. Het wonder is gebeurd... Er is bij mij onder de dakpannen een nest musjes uitgebroed. Ze zijn nu vliegvlug. Ze zitten bij mij in de tuin in de Japanse kers. En dan vliegen ze weer terug naar het nest. Ze worden druk gevoerd door de ouders. Ik woon hier al heel lang op dit adres. Het is nog nooit gebeurd. Mijn naam is Herman en De waarneming was in de berm... Uh, ...langs de weg van Heethuizen naar Hoorn. En het waren uh, 38 Pergea-vrendels. Dag met Hedwig Duinam uit Utrecht, uit de binnenstad. Ik loop hier in de oude hortes aan de lange Nieuwstraat. En het is echt verschrikkelijk spannend op dit moment op de paden. Ik keek net even naar vreemde kleine insectjes, vliegjes dacht ik, die op de paden liepen, maar het zijn het niet. Het zijn bruine kikkertjes die vanavond voor het eerst met z'n allen uit de vijver zijn gekropen. En de paden hier zijn ermee bezaaid. Ze zijn kleiner dan mijn vingernagel. De National Symphony Orchestra of Ireland uh, speelde Italiana uit een, de danssuite Ancient Airs and Dances van de Italiaanse componist Ottorino Respigi. Van een kiekje van een zwetende zwam, eentje van twee verliefde lieve heersbeestjes, tot een bruine kiekendief in actie. Op de website van Vroege Vogels groeit het aantal natuurfoto's met de dag. Het is enorm succesvol. Mensen die geabonneerd zijn op onze Vroege Vogels nieuwsbrief, de gratis e-mail nieuwsbrief, die krijgen regelmatig zo'n prachtige foto in hun mailbox. Maar we hebben nu een bijzonder record bereikt. Twee fotografen aan tafel. Bart Siebelink, bekend van het handboek Natuurfotografie. En één van die actieve natuurfotografen... die zijn foto's bij ons op de site uh, uploadt. Rob Belterman, goedemorgen heren. Goedemorgen. goedemorgen. Uh, Bart, we hoorden je net al om, uh, om acht uur. Je, je bent hier ontzettend druk. Nou, jullie allebei. Jullie staan druk <lacht> te fotograferen. Het is alsof het speciaal voor jullie is. Maar er is inmiddels een kwikstaarten en spreewe invasie uh, aan de gang hier buiten... Maar echt op een paar meter afstand. Hè? Want mensen denken misschien dat we het dan hebben over in de verte. Maar het ja. is echt, echt ja. vlak om zijn Vooral die spreeuw, die zwerm hier. Ja, je kan het gewoon vanaf je stoel. Kan je regenplaatjes ja. maken. Dat heb je gezien. Dat ja. is fantastisch. 3,5 ja, meter afstand. Uh, ja. Maak je dat vaak mee Rob? Dat je zo lekker in je luie stoel, uh, je klapstoeltje. <laughs> nou, ik zet het alles boven vanuit mijn slaapkamerraam. Vinters, dan zit ik lekker bij de verwarming en dan kan ik door de slaapcamera kan ik toch wel foto's maken in mijn tandje. Het werk van de moderne ja. natuurfotograaf. Ja. Um, Bart, wij hadden het net om acht uur over kunstzinnige natuurfoto's. Nu was je hier een, een, een tijd geleden en ik ben ook wel eens met jou op pad geweest. Dan hadden we de camouflageboerka camouflage bij ons ja. en dan stonden we, ja het was potsierlijk, maar het werkte wel. Dan stonden we helemaal, dan waren we een soort wandelende tenten geworden van camouflagemateriaal. En dan verplaatsten we ons zo over de hei met die camera. Uh, is dat nog steeds uh, de trend voor de doorgewinterde natuurfotograaf? Uh, natuurfotografie is breder geworden. Die camouflage dingen en het is heel sterk Het beeld is toch uh, uh, mannen met toeters, met teletoeters. Oh, ja. Maar daarnaast is toch ook een hele nieuwe trend uh, opgekomen. En dat is meer het kunstzinnige werk. En uh, experimentele foto's. Foto's van, van vroeger werd gezegd die zou ik in de prullenbak gooien. Krijgen nu ineens een artistieke uh, waarde. Oh, dus, Doe, dus het is dus kunst. Ja. ja, dat klinkt eigenlijk heel, heel, heel goedkoop zou je haast zeggen. Want en... het is overbelicht, maar het is kunst. Ja, ja, ja, ja. Men is op zoek binnen natuurfotografie ook naar nieuwe mogelijkheden. En op een gegeven moment een dier mooi afbeelden, dat was uh, lang geleden een hele grote uitdaging, maar nu binnen het bereik van zoveel mensen, dat men die front frontline weer. Wanneer wordt het weer interessant? Ja, en, omdat, omdat iedereen nu met de digitale middelen makkelijk een echt mooie ja. klassieke foto kan maken, wordt het weer de uitdaging om. Om verder te, te gaan. onderscheiden. Ja. En uh, dan zie je ook behoefte om. om ...foto's te maken waarbij uh, een andere betekenis kan ontstaan... ...dan enkel een hele fraaie, prachtige registratie van, van een dier of van een plant. Of een landschap. Maar kun je een voorbeeld geven? Een voorbeeld is... Ik vind eigenlijk die, die 100.000 foto van jullie wel een aardig ja, voorbeeld. Daar komen we zo op. We, komen zo op. we werken toe naar dat record. Een Eerst foto in... E nou, we hebben hier jouw handboek ja. Natuurfotografie erbij gepakt. En daar staat een, een foto in van een wolfspoot aan de waterkant bij tegenlicht. Ja, ja als ik hem zie, denk ik inderdaad, het is heel erg uh, arty. Het lijkt wel iets uit, Artie. Experimenteel, hè? Ja, ja, ja. ja, dat klopt. Niet iedereen vindt die foto mooi. En sommige mensen die vinden het wel weer echt, echt prachtig. Maar wat dus... is hier gebeurd? Omschrijven hem de wolfspoot is een oeverplant. Hij staat dicht aan de kant van het water. Ik fotografeer tegen de zon in. Dan heb je schitteringen op dat water. Iedereen heeft dat wel eens gezien. Als je door een macrofoto lens naar die schitteringen kijkt, dan is het net alsof je een stroboscoop hebt. Zo, zo aan uit, aan uit. En je ziet van die grote ronde ballen, ballen. licht ontstaan. Ja. Als je dan zorgt dat daar precies het plantje tussen staat dan zie je de silhouetten van die plant, die hele vorm ontstaan... in die losse lichtflitsen. Ja, het is zo grappig, want als je het plaatje van veraf een beetje bekijkt... lijkt het eigenlijk een beetje zo'n soort katoenplant... met van die dotten, witte dotten zo erop. Ja. En terwijl het natuurlijk heel iets anders is. Klopt. Ja. In, in hoeverre is dat nou nog uh, natuurfotografie... of in, in, in hoeverre ben je nou eigenlijk op dat moment kunstfotograaf geworden? Uh, ik vind persoonlijk is het persoonlijk voor mij één groot doorlopend geheel. Ik vind het dus persoonlijk niet zo relevant om de categorieën af te bakenen. Je ziet in alle, alle kunst en creatieve disciplines een enorme uh, grensvervaging. Dat noemen we remix, dat noemen we fading lines. Maar ga je hierbij dan ook enorm photoshoppen? Want als je wilt maak je dit op de computer... Nou, dat geef ik je te doen, hoor. Dat is nog oh. niet zo makkelijk. Het kan oh. natuurlijk wel. Rob <laughs> ja. Belterman, jij bent een van onze fanatieke inzenders, foto-uploaders. Uh, uh, dit, dit, dit art, is dat gedoe is dat aan jou besteedt of ben jij meer van het uh, oldschool werk? Nou, ik, ik mag dat ook wel, dat soort platen. En, uh, inderdaad, uh, <coughs> de meeste mensen kunnen tegenwoordig met de digitale camera uh, mooie... mooie... Standaardplaatjes van de vogels maken en dat deed ik in het begin ook wel, maar ik zoek nu toch ook wel eens naar andere dingen en vogels om die in een ander daglicht te zetten. En een keer ja, geen standaardplaatje te maken, maar. Ja. Dus. Uh... Die vindt er zijn, het wel leuk. Er zijn voorbeelden van, ja. uh, ook, ook op Birdpix bijvoorbeeld, uh, van een Jan van der Greef, die foto's maakt van vogels in beweging. Waarvan de kop wel scherp is, maar de rest uh, onscherp. En die dan ook heel, heel artistiek uh, lijken. Ja. Ja. ja, het is toch wel grappig, want we, op die bladzijde in dit boek staat rechts een hele mooie buisart. Ja. Of is het een buis? steenarend. Ja, steenaren. Is het veel ja. groter, ja, steenarend. <laughs> uh, dat is dan eigenlijk een plaatje die je zou kunnen maken met een hele goede. Uh, camera en een ja. beetje een klassiek plaatje. En daarvan zeggen Klop. jullie van, ja, dat, daar zijn we eigenlijk dat wel aan iedereen. voorbij. Ja. Uh, we maken artistieke dingen. En die artistieke dingen zeggen misschien de... De, de, de amateurfotografen die heel blij zijn... dat ze ook eens een keer een behoorlijk beest in beeld krijgen... die, die, die, die voelen zich, zich dan weer gepassigd. Ja. Nee, nee, maar dat, dat maar Laten we even naar het moment Supreme toe, toe, toe werken. Want uh, Rob, ik, ik denk dat je al wel enig natte te vermoeden... want je bent hier met een speciale reden. Uh, op de Vroege Vogels website staan inmiddels... Uh, al veel meer dan 100.000 natuurfoto's. Maar uh, een van jouw foto's was precies... De honderdduizendste. Als jullie bij een kassa in de supermarkt zou staan, dan zouden er allerlei bellen afgaan. Ding, ding, ja, ja. ding, ding, ding. De honderdduizendste klant, zeg maar. En, uh, ja, dit is de foto. Ja, We gaan ik hem uh, even bijpakken. Ik, ik heb hier een laptop erbij. Uh, de honderdduizendste. Die uh, plotseling op zwart is geklapt. Oh. Maar ik wou hem je laten zien. <laughs> Het, is een foto. Het is een foto van een koerrijger. Uh, ja, dat klopt. Die heb ik, uh, Weet je hem nog? Ja, die heb ik een paar weken geleden op mijn vakantie in Menorca uh, in gemaakt. Daar zat een kolonie uh, koerrijgetjes. En, uh, nou, die kon je in allerlei uh, uh, standen en uh, vliegbewegingen uh, fotograferen. En op een gegeven moment zag ik er eentje zo landen. En ik denk: van nou, dat uh, moet ik even in de gaten houden. En uiteindelijk uh, kwam er eentje die zo precies landde zoals ik het eigenlijk wilde: helemaal met zijn vleugels wijd. En, uh, je ziet de vogel van de achterkant. Hoop, verschillende mensen vinden dat niet mooi, want er zit geen. Uh, ze zien de kop, zie je de kop niet. Nee, niet, nee. Maar, ik vind dat op zich helemaal niet zo erg, want er is genoeg uh, in die foto te zien. Uh, ik denk dat die kop uh, misschien ja, zelfs zou hij, afleiden. Hij hangt heel sierlijk heel in de, sierlijk. In de, in de die lucht. Die, die, die veertjes allemaal omhoog, net als you de know. flappen van een, uh, een landnood vliegtuig. Ja, wat, wat, wat vind je ervan, uh, Bart? Uh, Bart Siebeling kijkt er ook even naar. Eerste indruk, boeiend. En waarom? Omdat je kan zien dat het een, een, een koe is. Uh, maar het boeiende vind ik, je ziet hem recht van achter... En je kan er met een beetje goede wil ook uh, iets heel anders in zien. Ja, een engel, een, uh, een geestverschijning. En uh, dan vind ik het leuk worden. Als het een metafoor kan zijn, als het bijna een associatie afdwingt. Ja. Want dan gaat het verhaal van die koe in mijn eigen hoofd verder. Ik moet zeggen, je hebt wel een ontwikkeling doorgemaakt sinds ik met jou in die camouflage boerka zat. <lacht> toen ging het nog om keihard de foto's langs de water. En nu geestverschijningen. <lacht> dit zat en, en, ja. er toen ook al in. hoor. Echt van een realistische bent, ja, schilder naar ja. een heel abstract kunstenaar. <lacht> um, uh, ja, zeker. Uh, uh, Rob, uh, uh, <lacht> uh, jij hebt de honderdduizend zeg maar. Ja, gefeliciteerd. We gaan okay. jou deze foto in een prachtige, uitvergrote, opgeblazen versie overhandigen. En je zei net, dit maak ik dan. Op reis. Als we, want je maakt ontzettend veel foto's, en je lood er ook veel op. Bij ons uh, ben je voortdurend bezig met fotografie? Ja, heel veel uh, vrije dagen, dan loop ik wel veel uh, in, de, in de natuur. Ook, ook bij ons in de buurt, bij gewoon een, een rietveldje, als je daar gaat staan en rustig gaat staan en de tijdje wacht, dan, dan komen de vogeltjes vanzelf. Gaat er een hoop tijd in zitten, je moet uren maken, maar dan. Uh, dan, dan kun je ook mooie platen maken. Maar is het nog een hobby of is het inmiddels een uh, soort baan, uh, onbetaalde baan geworden? Nee, het is nog steeds een hobby. Uh. Ja, je kunt er uh, bijna je geld niet meer mee verdienen tegenwoordig. Het <laughs> levert uh, bijna niks meer op. Of je moet uh, zo goed zijn, maar dan moet je investeren in apparatuur. Nou, is dit de honderdduizendste foto uh, uh, uh, uh, geweest? Als je nou zelf had mogen kiezen welke dat wat geweest, wat je denkt, van nou dat eigenlijk jammer dat die foto het niet was. Eentje waar je extra trots op bent, welke zou het dan zijn? Ja, dit is een foto die al een keer. Uh... Een, een tweede prijs heeft opgeleverd bij ja. de vader. Oh ja, die hangt bij ons ja, op de ja, je bent een paar jaar geleden bij je tweede geworden... Ja. bij de, de, de mooiste natuurfoto's. Uh, ja. En dat was een, een vogel was dat een boomkruipen? boomkruipen? Een boomkruipen of een, boomkruipen ja. een boomkruipen die achterover vliegt om een insect te vangen. Ja. Dat is nog steeds jouw favoriet. Dat is nog steeds je grote Ja, ja dat is niet mijn beste plaat, maar wel mijn, wel mijn mooiste plaat. Ja. Mijn mooiste actieplaat. Bart, jullie hebben die toeters niet voor niks meegenomen. Jullie zaten er net ja. al te knallen. Uh, als we het nou hebben over natuurkunstfotografie... Kun je, kun, kun je nog wat, wat, wat tips geven? Wat, uh, we hadden het er straks over een vliegende kwikstaart. Ja, dat was even recht toerecht aan uh, vogels in de vlucht. Ja. Tips voor uh, creatieve fotografie. In ja. uh, alles overdrijven. Belicht, uh, bewust overbelichten. Uh, als het uitgebeten is, prima. Gewoon laten gebeuren. En uh, bewust onderbelichten kan je ook doen. Als het helemaal dichtgelopen zwart is, gewoon laten gebeuren. En onderzoeken wat er dan gebeurt. Hele grove korrel kan leuke effecten opleveren. Ook bewust uh, bewogen foto's kunnen heel leuk zijn. Uh, gewoon dat experiment aangaan. Ja. En die instellingen van je camera een beetje loslaten. lekker uh, loslaten. Ja, ja, ja niet te ja. behoudend mee omgaan. Nou, we, we zitten hier aan het, aan het grasland, daar water, in de verte bomen. Kunnen jullie hem allebei eens pakken en eens kijken wat je hier nou. Uh, wat je hier kunnen ja, doen? wat je hier kunt doen. Okay. Ik zie daar nog wat boerenzwaluwen over vliegen. De spreeuwen zijn even weg. Misschien komt er nog een aalscholver. Ik zou zeggen, Rob, uh, pak hem ook. En, uh, ja, uh, uh, uh, uh, uh, draai eens om en kijk eens... Uh, wat ik zou doen? En praat ons bij, terwijl wat je ermee je bezig ja. bent. Wat zie je hier nu? Ah, oké. Okay. Ik, ik, ik zie dat gras. Ik zie hier overal uh, een stukje gemaaid. Maar vooral het hoge gras, waar het nog niet gemaaid is, vind ik mooi. Door al die gele, uh, dorre lichtbruine punten. En daar zou ik... Ik heb een groothoeklenser opgezet. Daar zou ik de camera in willen verstoppen. Diep tot de bodem. Ja. En dan met een flitsertje naar de lucht toe flitsen. Ik krijg dan een hele drukke foto met allemaal grasspriet. Ik heb het vaker gedaan, dus ik weet ongeveer wat ik ja, kan verwachten. Maar het precieze, dat is natuurlijk een kwestie van meer doen. Misschien wat insecten. Ja. Misschien wat insecten. Ja. En, en, ja. en, en uh, Rob, Rob, wat, wat was, was jouw strijdplan? Nou uh, ik regelmatig zwaluwen overvliegen. Je ziet hier ook regelmatig zwaluwen overvliegen, onder andere boerzwaluwen, huiszwaluwen, maar ook uh, gierzwaluwen. En uh, dat is nog steeds een uitdaging om die, uh, om die mooie vliegend uh, vast te leggen. Ja. Okay. Nou, nou vieren wij vandaag de honderdduizendste foto. We hebben natuurlijk nog wat cijfers met elkaar gezocht. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Nou, maar voordat wij die cijfers, zou ik zeggen, uh, maak u nog wat moois? Gaan we het doen. En uh, als het iets oplevert, wat de moeite waard is natuurlijk, want we plaatsen niet alles, dan zetten we dat nog even op de site. Van ja, jullie allemaal. 100.000 of zo. Nog één vraag aan jullie. Wat denk je dat de meest gefotografeerde uh, vogel is uh, die zeg maar de foto's die dan bij ons uh, worden ingevoerd? Ja, meest gefotografeerde Gokje? Ja. Ijsvogel? Nee. Nee, ik denk uh, een meerrol. Nee, het is de roodborst. Het meest gefotografeerd zoogdier, en, uh, en, uh, een vos. De en uh, de land landschappen, ja, 10% foto's zijn landschappen, maar vogels toch wat allermeest. Hè? Ja, 35% van alle foto's die nog worden geüpload. Zijn vogels. Ja, je ziet steeds meer mensen ook vogelfoto's maken. Ja. Veel meer dan al een tien jaar geleden. Dat is een hele populaire categorie. Ja. Nou, de heren gaan hier nog even door met fotograferen. Uh, Bart, Siebelink en Rob Belteman, heel hartelijk bedankt. Uh, mooiste foto's plaatsen we nog even op de site. En uh, wij zijn zo direct terug uh, na negen uur. Tot zo.